2 uur De Radio 1 Sportzomer Lione de Graaf en Jurgen van den Berg Goedemiddag. De winnaar uh, die dit uur bij ons is, is Robin van Gale, oud Oudbondscoach van de Waterpolo-vrouwen die vier jaar geleden goud wonnen in Peking. En er is natuurlijk ook tennis. We volgen de halve finale bij de mannen op Roland Garros. Op dit moment bezig David Ferrer tegen Nadal. In het mediaforum Peter van der Meers, hoofdredacteur van NRC Handelsblad. En Peter van Zadelhoff, financieel journalist bij RTL Z. Twee hm. Peters dus. <laughs> maar nu eerst het NOS Nieuws met Ewout de Jong. Japan gaat weer gebruik maken van kernenergie. Het land start twee kernreactoren op die na de tsunami van vorig jaar waren stilgelegd. Premier Noda zegt dat de reactoren deze zomer nodig zijn om energietekorten te voorkomen en om de banen van duizenden mensen te behouden. Na de tsunami in maart 2011 werden alle 50 Japanse kernreactoren stilgelegd voor onderhoud. Vorige maand werd de laatste centrale uitgeschakeld en sindsdien werkte Japan helemaal geen kernenergie meer op. De Europese richtlijn voor gezinshereniging wordt niet herzien. Dat heeft Eurocommissaris Malmström laten weten aan minister Leers. Het Nederlandse kabinet wilde de regels voor gezinshereniging voor migranten aanscherpen. Zo zou de leeftijd waarop iemand zijn partner mag laten overkomen... moeten worden verhoogd tot 24 jaar. En ook de inkomenseisen zouden strenger moeten worden. Maar volgens Malmström is bij de andere landen in de EU... te weinig draagvlak voor de aanpassing. Het kabinet wilde de regels vooral aanpassen op aandrang van de PVV. Voor het eerst dit jaar is de Duitse export afgenomen. In april daalde de uitvoer met 1,7 ten opzichte van maart. De afname van de export volgde op drie maanden van groei. De import nam af met 4,8 Dat is de sterkste daling in twee jaar. De daling van de Duitse in- en uitvoer was groter dan verwacht. Woensdag werd al gemeld dat de productie in de Duitse industrie met 2 procent is afgenomen. De daling werd toegeschreven aan de internationale malaise en minder vertrouwen in eigen land. Het aantal aanmeldingen voor de opleiding journalistiek aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle... is fors minder dan vorig jaar rond deze tijd. Waren er begin juni 2011 372 aanmeldingen, nu zijn dat er 198. De opleiding journalistiek kwam eind vorig jaar in opspraak. Toen bleek dat de hogeschool ten onrechte diploma's had afgegeven. Uit onderzoek kwam naar voren dat bijna een kwart van de afgestudeerden na 2009 geen diploma had mogen krijgen. De afstudeerscripties en de stageverslagen van deze studenten bleken ondermaats te zijn. Oranje pastoor Paul Vlaar houdt ook tijdens het komende EK een speciale dienst in Opdam. Op 17 juni gaat hij voor in een vaderdag- en voetbalviering. Vlaar trok in 2010 de aandacht toen hij voor de WK-finale een mis opdroeg in een oranje gewaad. Toen stond er onder meer een goal op het altaar en begon de mis met een fluitsignaal en een aftrap. Het bisdom Haarlem vond dat Vlaar daarmee te ver ging en stelde hem op non-actief. De pastoor trad daarna in dienst bij Defensie, waar hij aalmoes werd. In de weekenden assisteert hij nog zijn oude parochie in Opdam. Het weer verspreidt over het land buien. In de loop van de middag ook kans op onweer en windstoten. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond trekken de buien geleidelijk naar het Oosterweg en zijn er opklaringen. ANWB Verkeersinformatie, een lange file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Laren en Alfred Bunschoten, 8 kilometer. En bij knooppunt Hoevelaken nog eens 4. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht, voor Maastricht, 3 kilometer. A28 Utrecht in de richting Amersfoort bij de Alfred Maan, 2 kilometer. De nasleep van een aanrijding op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen Amersfoort Vathorst en Strand nulde, 3 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. U hoort straks een belangrijke boodschap van Wilde Ganzen. Ontwikkelingssamenwerking. Topsport, ballet, acrobaten en klassieke muziek. Bij Festival Klassiek begint je zomer zonnig op het water van de Hofwijver. Kom dus naar Den Haag van 12 tot en met 17 juli. Voor meer informatie kijk op www.festivalklassiek.nl Festival Klassiek is onderdeel van de Heek Festivals. Wilde Gansen steunt concrete projecten in ontwikkelingslanden. Samen met betrokken Nederlanders stellen wij kansarme mensen in staat hun eigen armoede te bestrijden. Helpt u ook wildeegansen.nl Dit is de Radio 1 Sportzomer. En wat is een sportzomer zomer zonder tennis en Roland Garros? Halve finale bij de mannen. Ferrer tegen Nadal. Eerste set, Marcella Meske. Ja, 6-2 toch geworden hoor. Nadal heel sterk vanaf 2-2 in een sprintend tempo naar de eindstreep van de eerste set. 6-2 in 42 minuten. De tweede set is zojuist begonnen. Het staat 1-0 voor Ferrer. Nadal serveert. Staat op 30-0, dus dat gaat gelijk om. En ja, het is pas het eerste setje dat Ferrer verliest dit toernooi. Nadal nog helemaal geen set verloren, het heeft zelfs amper games verloren. Nadal hier dus op jacht naar zijn zevende titel en uh, wellicht zijn zestiende Grand Slam finale. Hij uh, speelt in ieder geval uitstekend beter dan uh, vorig jaar, toen hij ook het toernooi won, maar toen had hij het uh, moeilijk hoor. Moest zelfs een vijfzetter spelen tegen John Isner aan het begin van het toernooi. Had niet zoveel vertrouwen als nu, dus ja, je vraagt je af wie kan hem stoppen. Misschien een van die twee andere grote namen, Federer en Djokovic, die de tweede halve finale vanmiddag gaan spelen. Nou, dat zal een een mooie wedstrijd worden. Nadal in ieder geval op koers voor de finale. Hij heeft de eerste set makkelijk gewonnen met 6-2. En Ferrer leidt nu met 1-0 in de tweede. Dankjewel Marcella Mesker. U luistert naar de Radio 1 Sportzomer met Jurgen van den Berg en Dionne de Graaf. De de Poolse hoofdstad kleurt rood-wit. Duizenden Poolse fans vieren in Warschau al feest op straat. Om zes uur speelt hun elftal de openingswedstrijd van het EK... in het gloednieuwe nationale stadion van de stad. Correspondent Wouter Meijer. <tieden> Buiten voor het Centraal Station in Warschau komen de fans aan. Nog uren te gaan voor de wedstrijd, maar veel mensen maken er een gezellig dagje Warschau van. Vier jongens die al behoorlijk vrolijk zijn. Wat gaan jullie nou de hele dag nog doen? Ja, we gaan naar de fanzone. Daar kun je op grote schermen kijken en daar gaan we iets eten, met andere fans praten. Er zal ook wel iets te drinken zijn. We komen overal vandaan naar Warschau vandaag. Nou ja, en om zes uur natuurlijk Polen aanmoedigen. En hoe staan de kansen voor Polen? Polen. Dat is een domme vraag, meneer. Polen komt natuurlijk door de eerste ronde heen en uiteindelijk worden we Europees kampioen. Iets anders is helemaal niet mogelijk. Er zijn ook dames bij, een mooi geschilderd gezicht, allebei de wangen wit en rood. Ga je de hele dag meedoen? Het is niet waar dat je vrouw niet op sporten sport Dat is het eerste. Nog een vrouw niet op ben de met al mijn in Ja, roept ze enthousiast. Het is helemaal niet waar dat vrouwen niet van voetbal houden. Wij juichen ook mee en natuurlijk gaat Polen winnen. We zijn Bartoszynem krijsen. Wij zijn we zijn een heel gastvrij land, zegt ze. Nu kunnen we eindelijk laten zien wat we kunnen. De wereld kan nu zien dat we goede gastheren zijn. Dat we feest kunnen vieren. Het is hier prachtig en dat kunnen we allemaal laten zien. Binnen in het seizoen is het nog rustig, maar de stroomfans wordt in ieder geval opgevangen straks door vrijwilligers die iedereen kunnen helpen als dat nodig is. To them and ask them: uh, may, may I help you? And uh, they usually ask to translate. Because most of the uh, unfortunate people that work in the Polish ticket. Uh... Ja, ik help vooral mensen als ik zie dat ze de weg niet weten of dat ze uh, de mensen achter het loket van de kaartjes niet kunnen verstaan, dan help ik ze eventjes. En je kunt Engels, want dat kun je zien aan de button. You have an English button. I wear this button, and uh, if someone has the German flag of Russian flag, they can speak three languages, two languages or one. Dus so I am the let's say the lowest. Some people have three flags. Sometimes yes. Hij heeft alleen de Engelse button met de Engelse vlag erop, maar sommige mensen hebben dat nog een paar meer. De Duitse, de Russische vlag. Die kunnen nog meer mensen helpen. Wat, wat vragen mensen? What do you have? What, what do people ask you? Uh, I have the time schedule for the PKP Intercity and the uh, guide for the about the host cities. Eenvoudige dienstregeling voor de PKP, voor de Poolse Spoorwegen. En allerlei informatie over de gastensteden. Is het al druk of moet de grote stroom nog komen? Right now it's I'm still waiting for some main trains that came from of Moskou from, from Berlin or, or Moscow. Maar nu, zoals je kunt zien, zijn er mensen are gathering. En ik to go. En voor de ingang van de fanzone kun je nog vlaggen en sjaaltjes kopen. Eén verkoper heeft zichzelf uitgedost, zodat je precies kan zien wat hij allemaal heeft. Wat is er gebeurd? Is het een sjaaltje. Een sjaaltje. Een doping het zijn sjaals en petten. Ik denk dat iedereen er eentje nodig heeft om onze jongens aan te moedigen. En een hoofdband met een parasol eraan vast. Het is mooi weer, goed tegen de zon. En zijn collega heeft nog iets veel gevaarlijkers. Een toeter. Nee hè? Wat is dit dan? Kun je er eentje even laten horen? Wat is Nee, dit is geen Fufuzela, zegt hij. Deze is heel anders, maar het klinkt net zo hard. Ja, dat klinkt toch mooier. Nog is Polen niet verloren, het dramatische volkslied. Dat komt er na vier uur rijden met een paar kratten bier in de auto nog vlekkeloos uit. En iedereen gelooft trouwens dat Polen sowieso niet verloren is dat ze vanavond gaan winnen. Klinkt prima. Uh, Polen tegen Griekenland vanavond om zes uur. Ik zeg, zet het op een CD en het staat zomaar nummer één in, uh, in <laughs> Nederland. Uh, tussen alle winnaars ook iemand die het moment van winnen weer uh, net iets anders meemaakte. Want hij stond aan de kant. Hij lag niet zelf in het water. Waterpolocoach Robin van Galen is hier. Robin, laten we nog even luisteren naar het moment dat jouw team goud won. was op de spelen van 2008. wit Nederland vandaag het waterpolo goud bij de vrouwen? 22 seconden, nog bijna komt Van Belkom aan die bal. Goed teruggevallen, maar weer een mogelijkheid. De laatste mogelijkheid met nog 10 seconden. En Nederland houdt ze ver weg van de goal. En het schot in de redding. De redding van Van der Meijden. Nog een keer Van der Meijden. Gelooft u wonderen? Ja. Goud voor Oranje. De Nederlandse waterpolo-vrouwen stijgen boven zichzelf uit... ...en veroveren het goud in het Jinkdoem! Erik van Dijk is nog steeds aan het bijkomen. Ja, maar... Ik heb ik heb heb echt ik horen, heb ik kippenvel. Hoe is dat met jou, Robin? Ja, ik heb deze beelden en, en het commentaar bij deze beelden... wel vaker gehoord en gezien. Maar dit was tv-geluid, hè? Want ja. op de radio was Jos van Kuijer. Die had het heel hele tijd over een taterbal. <laughs> dat vond ik altijd zo mooi. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja, weet je, kijk, uh, die, die zin van, van Erik van Dijk van... Uh, gelooft u een wonderen die is legendarisch geworden eigenlijk, weet je? In onze sport, als je dat tegen mensen zegt... dan weten ze allemaal weer dat het over die titel gaat. Het was ook een wonder uiteindelijk. Hè? Ja, ik, dat denk ik ook wel, ja. Ja, je, nee, dat het heeft... hele proces dat heeft natuurlijk iedereen meegekregen: dat jullie uh, ja, met elkaar gingen zitten en zeggen van nou, dit is ons doel. Ja. En hij zit er aan de hand. Maar jij staat daar op die kant op dat moment. Ja. En dan? Ja, dan, dat is ja, onwerkelijk als het gebeurt. Hè. Want je, um, we kwamen 9-8 voor in de laatste minuut. Danielle de Bruin schoot haar zevende doelpunt binnen. Dat is ook ongelooflijk eigenlijk dat dat kan gebeuren. Want na drie, vier goals, dan zou ik als coach zeggen van joh, wat er ook gebeurt, gebeurt er. Maar die speels die, die mag niet meer schieten. Nee. En toch maakt ze, en dat is ook de kwaliteit van Danielle, maar ook een beetje het naïeve verdedigen van Amerika op dat moment. Maar goed, het gebeurt negen af voor En dan denk ik, ik dacht op dat moment toch van... ja, weet je, dat gebeurt heel vaak namelijk binnen onze sport... dat het toch op het eind dan in de laatste minuut nog gelijk wordt. En dat, dat, daar ging ik ook eigenlijk een beetje van uit. En toen schoten ze mis op de lat. En daarna pakte die kiepste van ja. ons, ons van de meiden nog een keer die <laughs> fantastische was echt redding. Een, uh, dat was een soort supervrouw. Was ja, dat. dat was echt een supervrouw. Ja, dat is ze ook, denk ik. En, oh. uh, ja, goed, en dan gebeurt dat. En dan uh, is het onwerkelijk. En voor je het weet, lig je in het water. Ja. Want er wordt natuurlijk <laughs> het water in gegooid. En ja. ja, dat is één groot feest. Maar heb je ook... ook je hebt, je hoort, ja, het is een hele rare vergelijking misschien. Maar je hoort wel eens van mensen die dan bijvoorbeeld met een auto te water zijn uh, gekomen. En dus bijna verdrinken. Dat, dat in een flits het hele leven voorbij gaat. Jij staat er op die kant met, met de geschiedenis. Is, hè, want dat jullie met z'n allen uh, geprobeerd hebben dat te bereiken, daar ja. ook heel veel voor gedaan en gelaten ja, ja. hebben. Ja. Uh, schiet dat dan ook allemaal voorbij door je hoofd? Nou, ik wil het niet vergelijken met een auto-ongeluk nee. of zo is dergelijks. Maar het, het, het is wel zo dat het in een flits gebeurt er van alles. Uh, en dan is een paar seconden opeens heel relatief. Omdat het uh, zo snel gaat allemaal. Uh, en voor je het weet, lig je in het water. En voor je het weet uh, zwemmen allemaal speelses om je heen. En, en ja, ben je aan het zoenen. En, en, en ja, ja, en, en dan, dan, dan, ja, dan gaat het en dat is. Fantastische maar kun, je, kun je alles nog herinneren? Want Rens Blom uh, wist heel veel niet meer. Hè? vertelde nee, hij net. Ja, ja. Nou ja, kijk. Um, het valt me wel op. Hè. Die, uh, die beelden die, van die laatste minuut bijvoorbeeld. Die heb ik echt wel misschien wel honderd keer gezien bij spreken. En, uh, en, en toch, als je daarnaar kijkt. Of als je nu weer naar dit soort geluiden luistert. Uh, dan vallen je al, altijd weer nieuwe dingetjes op. Uh, nieuwe dingetjes die je nou, al een tijd niet gehoord hebt of gezien hebt. Of. En, en dat is wel heel leuk. Maar wanneer kwam het eerste moment... Kijk, want dan zit je in die euforie en iedereen... Nou ja, je beschreef het net, zoenen, iedereen springt elkaar om. En wanneer is dan het moment dat je even de rust hebt... En, en wel kunt terugkijken van, nou verdorie, we hebben het toch maar even geflikt. Ja, dat komt echt pas een stuk later. Want daarna gaat alles in een roes eigenlijk. Want het is de finale, het was allemaal uitgelopen. Want de wedstrijd van de derde, vierde plaats was uitgelopen met verlenging en strafworpen. Dus uh, alles moest snel, snel, snel. De, de, de dus dat allemaal alles is geregeld in een bepaald ja. protocol En dat liep al uit, dus het moest allemaal snel. En van je drijf naar de kleren moest je naar sponsors. En, en prins Willem-Alexander stond er opeens. En uh, we gingen uh, de Polonaise lopen op, op dat ereschafot. En, en nou ja, ik, echt zoveel dingen. En duizenden supporters in dat zwembad die helemaal uit hun dak gingen. Ja, dat was zo ja, echt once in a lifetime. Ik hoop dat het meerdere vaker, vaker zou gaan gebeuren, maar... Het is echt een beetje een once-in-a-lifetime experience. We praten zo verder met Robin van Galen... Okay. de gouden waterpolo-coach van vier jaar geleden. De The Mississippi Delta was shining like a national guitar I am following the river down the highway Through the cradle of the civil war Memphis, Tennessee, I'm going to Graceland Poor boys and pilgrims with families, and we are going to Graceland I'm Not traveling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 I'm looking at ghosts and empties. But I've reason to believe we all will be received in grace There is a girl in New York City who calls herself a human trampoline. And sometimes when I'm falling, flying, tumbling in turmoil, I say, Whoa. Oh This is what she means She means we're bouncing into Graceland And I see losing love It's like a window in your heart Well, everybody sees you're blown apart Everybody feels the wind blow Ooh, in Graceland Simon, is dat een graceland? In ons mediaforum vandaag... NRC-hoofdredacteur Peter van der Meers... en financieel journalist van RTL Peter van Zadelhoff. Heren, welkom. Um, Peter, Peter. Ja, dat wordt, ja, dat dat wordt, lastig. wordt heel dat ik. lastig vandaag. Het nog Peter van Zalen. Ik denk Zadenhof. dat je het wel hoort aan het accent. Ja. Of je weet ik, het al ik vrees even? dat je het hoort aan het accent. Als ja. ja. je wat wil zeggen, een geluidje maken, ja. Misschien. dat kan ook. Ja. Uh, wij zijn hier allemaal, dat hebben jullie waarschijnlijk gemerkt, vrij opgewonden over uh, het begin van de sportzomer. Oh, Jonas, um, spreek even voor jezelf. Jij ja. ja, niet? Oh ja, een beetje wel. Dat bedoel ik. Uh, zijn jullie ook helemaal gefocust op de sportzomer? Nou, ik heb het schema voor het EK nog niet in mijn agenda staan eigenlijk. Maar ik ben wel blij dat het nu begint. Toch zo'n voetballoze periode heb je eigenlijk hè, tussen het einde van de competitie en, uh, en dit. Dus ik ben blij dat we van start gaan. Nou, ik wil het er toch even ingooien. Want ik hoor uh, continu op radio en televisie dat er een enorme hype weer is ontstaan. De EK-hype. Ik zie dat zelf helemaal niet. He, hebben jullie dat ook? Volgens mij valt het heel erg mee. Ja, ik vind het tot nu toe toch wel meevallen. Ja, uh, ja? Uh, ik, ik hoop dat de hype een beetje groter wordt. Uh, ik vind de, de, de vrolijkheid die we met z'n allen moeten hebben... over die sportzomer... Uh, uh, ik verheug mij daar echt op. Ik ben wel blij dat het nu begint. Ik, ik was namelijk... Uh, deze week heb ik me een paar keer zitten ergeren aan het geoude hoer over voetbal op televisie. Voor er ook maar één keer tegen een bal getrapt is. En nu ben ik blij dat we over iets zullen kunnen houden. Ja, maar u, horen, u, u hebt het steeds over en... we en zo. Ik dacht dat ja. België niet meedeed. Nee, ja, de, ik moet zeggen ik heb een soort identiteitscrisis. Die vragen helemaal niet verwacht. De, de, de, de jongste maanden. En het is leuk dat je dat zegt. Ik, ik was inderdaad ook op de krant bezig, een paar dagen geleden, op, op, een, op een vergadering over uh, we spelen dan zaterdag onze openingsmatch. En toen keek iemand inderdaad naar mij. jullie mogen niet eens meedoen, jong. Dus <laughs> hoe is dat? Uh... Ja, wel, ik ben natuurlijk. Uh, ik woon en werk hier nu twee jaar intussen. Ja. En uh, um, ik, ik, uh, ik heb intussen. Ik, ik heb gisteren nog een tweetje gezonden om te zeggen dat ik door de knieën gegaan ben. En een mooie oranje shirt gekocht heb. Uh, ook eentje voor mijn zoontje trouwens. Uh, waarop uh, half, half België mij vervloekt heeft, uh, begrijp ik. Maar ik ben wel blij met mijn mooie shirt. En ik kijk heel erg uit naar de match van Oranje. Als we straks in de eerste ronde na de eerste ronde eruit liggen, is dan, dan precies er weer is ja. het andersom. Ja, ja. ja, ja. Dan kun je ook zeggen, ja, ik ben Belgisch. Belg, ja, ja. Ja. Ja. Um, even nog wat, uh, wat, uh, wat, wat, wat, ja, wat. Wat jij zei van um, uh, in die programma's, ja, ze moeten het toch vullen. Uh, RTL, anderhalf uur elke avond. De NOS één uur. En het moet wel ergens over gaan. Um, dat is wel lastig als er nog geen wedstrijd gespeeld is. Ja, dus dan gaat het heel veel over. Uh voorbereidingsdingetjes en zo. En ik vind het knap hoe ze dat iedere keer hebben vullen. Maar dat is volgens mij ook wel een beetje zendertactiek... om daar op tijd mee te beginnen. Want dan pak je alvast de kijkers... en ja, degene die het eerst begint, heeft die kijkers vast binnen. Dus daar zit een groot strategisch spel achter, volgens mij. Ze dus ja. proberen ook heel erg de politieke kant nu uh, te belichten. Is dat iets waar, waar je op zit te wachten? nou Wat mij nogal verbaasde, wat ik vanochtend bij ons hoorde... is dat het kabinet liet de beslissing om te gaan ook afhangen... van wat de buurlanden zouden doen. En ik dacht van, die afweging moet je toch zelf maken... of je die kant op wilt of niet. Want Duitsland twijfelt nog, geloof ik. Engeland is nu besloten niet te gaan. En nu gaat het kabinet ook maar besluiten om niet te gaan. Maar minister Schippers misschien toch wel. Als ja, we tenzij zijn ze de finale. Ja. Ja. Ja. Dat is een beetje gek. Is niet echt, uh, ik vind of die gaat of die gaat niet. Ja. Ja. Ik vind het niet zo gek om te gaan. Maar hoe gaan, gaan jullie daar bij de krant mee om? Want uh, bedoel, we hebben dat, dat EK, de euforie daarvan uh, mogelijk. Maar ja. daar is er nog een ander verhaal te vertellen, daar met name in de Oekraïne natuurlijk. Ja, natuurlijk. En daarom denk ik hebben we nu al een aantal verhalen verteld over, uh, over Oekraïne. Wat minder over, over Polen. En er staan nog een paar op de rol. Uh, omdat het natuurlijk een geweldig uh, moment is. Het is een perfecte kapstok om eens uh, dat land uh, nader te belichten. Zoals we denk ik dat met z'n allen ook gedaan hebben in Mexico, destijds. Of in Argentinië natuurlijk. Uh, en, en dat vind ik ook niet fout. Om, om naar aanleiding van, uh, van dat Europees kampioenschap... Nou wat meer te gaan vertellen over die, die beide landen. Over Auschwitz uh, vind ik dat er uh, op uh, vele plekken echt mooie verhalen... Uh, interessante verhalen geschreven zijn. Dus in die zin vind ik het een, een mooi samengaan. Ja. Vonden jullie het ook, ook goed dat het Nederlands elftal daarheen ging... en de manier waarop daar in de media mee om is gegaan? Nou, ja, ik had het dan niet zo over weten eigenlijk. Ik vind het prima dat ze naartoe gaan, maar ik vond het een beetje... Ethisch af en toe. Mm -hmm. uh, de reactie. Ik bedoel, het is duidelijk dat. Hè, daar hoef je niet over te hebben. Wat daar gebeurt. Is dus dat dat zo ergens. Maar ik zit eigenlijk niets op te wachten. Over de mening, de mening van Khalid Boularous. Over, over wat hij daar in Auschwitz ziet. Ik weet het niet. Ik vond het. Nou. Wel gaan, maar misschien geen camera's Nee, erbij ja, dus, dus ja. ze vroegen ook de camera's om op, op afstand te blijven. Dus op zich is, mm. is dat ook wel gebeurd. Maar het had voor mij wel ietsje, ja. ietsje minder gemogen. Ja, en vooral, je kreeg dan ook die discussies... dat van de Duitse spelers er maar drie zouden gegaan zijn. En dan, dan ja, kijk, het, het, het moet ook geen verplichte oefening uh, uh, gaan worden. Dus in die mm -hmm. zin uh, uh, denk ik wel gaan en de camera's ver op afstand mm. houden. dat het best is. Nog even naar die twee uh, voetbaltalkshows, hè, uh, s'avonds. Uh, nou, voorlopig blijkt dat uh, V.I. Oranje de winnaar is wat betreft de kijkcijfers. Is dat verklaarbaar, Peter van der Meers? Nou, ik weet het niet. Ik, ik heb deze week wel eens weg en weer gezet tussen, tussen beide omroepen. Het is een andere stijl. Het is inderdaad wat Vee-Oranje, wat vuiler, wat, wat minder, minder af. Af, wat, wat spontaner misschien soms. De vraag is: kan je dat. En daar ga ik mijn belangstelling, professionele belangstelling naar kijken. Kan je dit drie weken volhouden? Of voor rap wordt het misschien dan net iets te veel de cafépraat. Waar, waar NOS blijkbaar toch over waakt om het wat minder te doen. Ik vind het in elk geval goed dat het twee verschillende stijlen zijn. En, en ik stel vast dat ik soms een half uur blijf hangen bij de ene, en dan weer een half uur bij de andere. Dus in die zin vind ik het ook wel leuk dat die twee er, dat die ja. twee er zijn. We gaan even naar Roland Garros naar. Marcella Mesker, de partij tussen David Ferrer en Rafael Nadal. Marcella, wat is er gebeurd? Ja, uh, storm en regen. Ah, het, ja. uh, het waait hier van je wel. Dus de partij is gestaakt. Uh, Nadal dik op voorsprong. 6-2 en 4-1. Dus ik denk dat uh, Ferrer wel heel blij is dat hij even tot rust kan komen. Misschien even met zijn coach kan praten. Want uh, anders was uh, die tweede set alweer voorbij. Maar het ziet er heel slecht uit. Het was ook voorspeld. Wisselvallig weer. Uh, het zal ook wel weer opknappen. Maar uh, voorlopig is het storm en regen op Roland Garros. 6-2, 4-1 in deze eerste halve finale van het mannenternooi. Il Pleu, Il Pleu, Abari. Maar ja, een beetje zwak uitgedrukt misschien als ik dit hoor. Peter, jouw oordeel nog even over die twee programma's. Want de NOS kiest duidelijk voor een wat inhoudelijker aanpak. Serieuzer gisteravond zat Victoria Koblenko daar... die gewoon een goed verhaal houdt over Oekraïne... daar mooie filmpjes heeft gemaakt. Ja, ik denk wat je nu ziet is dat... Ik ben natuurlijk van RTL, dus ik moet ook zeggen nee hoor. Maar als je ze vergelijkt, dat het programma van gewoon wat, wat luchtiger, wat makkelijker is om, om door te kijken. Als je ziet, gisteravond zitten Ronald Waterhuis en Danny Blind bij de NOS. Die weten heel veel van tv of heel veel van, van voetbal. voetbal. Maar het is ook wel 50 jaar voetbalsaggerijn wat je daar aan tafel hebt zitten. hoor. Dus dan is dat bij ETL toch wat, wat luchtiger. Volgens mij kijken er ook meer vrouwen naar, gevoelsmatig zeg ik dat. is zo'n pijl in mijn omgeving. Naar het programma bij ETL de bij de NOS. Maar goed, straks als het voetbal begint, dan zit uh, de NOS mm. natuurlijk na de wedstrijd. Dus dan zullen die cijfers allemaal wel weer veranderen. En ik vind het natuurlijk wel van makkelijk eigenlijk... hoe iedereen zich bezighoudt met de kijkcijfers van die twee programma's. Het is nog een grotere discussie bijna dan Hunter La van Persie aan het worden. Ja. Ja, het zijn echt serieuze berichten, Ja, oh, ja. iedere ja. ieder ochtend lees je weer ja. van nou zoveel meer of die zoveel ja. meer. Laten we het even hebben over het PvdA-programma nog even. Gisteren presenteerde de Partij van de Arbeid het verkiezingsprogramma. Daarmee kennen we nu intussen de plannen van alle linkse partijen. Uh, Peter van der Meer is onder de indruk... Ja, het, was, het is interessant. Ik, ik vind overigens elke, elke verkiezingscampagne is, is een interessant moment in een democratie en natuurlijk ook in dit uh, land. Uh, um, uh, het zal bovendien een hele eigenaardige campagne zijn net door die sportzomer. Eigenlijk uh, uh, we hebben we nu heel veel politiek nieuws gehad. CDAP van de A GroenLinks, uh, die, die, die verkiezingen. Uh, nu gaat het. Verwacht iedereen uh, uh, zes weken, zeven mm. weken stil worden. Uh, gaan we allemaal naar? Uh, Gelukkig naar wel zo. Voetbal. Zeggen. Ja, de juist. Campagne juist. is al volle begonnen. Je je ja. al moe van. Nee, en, en, en dat ben ik ook wel voor. En, en eenmaal na die Olympische Spelen... Gaan, gaan we dan een ongelofelijke sprint krijgen. Drie, vier weken. Een hele heftige, uh, gebalde, uh, gebalde campagne. En dus in die zin is het goed dat we die programma's nu kennen. We gaan ze nu niet lezen, bij wijze van spreken, tot 15 augustus. Nee. En dan gaan we er mee, weer mee aan de slag. Uh, uh, maar ik, ik, ik blijf, uh, blijf uh, met, met belangstelling... en ook met professionele belangstelling... kijken naar uh, wat Roemer en de SP aan het doen zijn. Ja. De populariteit van die partij, de positie... Uh, de, de, de van Roemer in dat landschap want, heer, want heel bijzonder. We zagen de afgelopen dagen en weken misschien zelfs wel... Samson veel minder. Roemer was veel in de, in de media. De media zochten hem ook graag op, had ik het idee. Nou, ik heb natuurlijk juist het Roemer een beetje weggebleven oh. vaak. Oh, nou, maar de ja. laatste paar dagen juist niet, hoor. Nou, en, nee, eh, gisteren heeft de Partij voor de Arbeids een programma gepresenteerd. Mm. Dus gisteren zagen we Samson wel heel veel. Wat ik heel ja. slim vind van die partij, die kiezen echt voor het thema banen. zeggen, wij gaan 100.000 banen creëren en uh, 100.000 banen die Rutte heeft kwijtgemaakt. Dat is natuurlijk allemaal onzin, want zo werkt het niet. Ik bedoel, je kunt die 100.000 banen niet op Rutte's konto schrijven... net zo min als de banen bijkomen dat je dat op het uh, konto van Samsung kunt schrijven. Maar het is wel interessant, waar, waar mensen zich zorgen over maken... is over hun banen. Dus als je dat als thema kiest... dus niet Europa, maar echt banen, banen, banen... ja, dat kan het in de verkiezingen natuurlijk wel goed doen. Lidrik Samson zat gisteren uh, bij uh, Nieuwsuur. Uh, zie je daar dan bijvoorbeeld de nieuwe premier zitten... Pff, wat een vraag, Johan. Ik, ik weet het niet. Maar uh, ja, hij zal natuurlijk uh, uh, moeite hebben om uh, uh, het onderscheid te maken... tussen, uh, uh, het is toch een beetje de acceptabele versie van de SP... Uh, moet de Partij van de Arbeid nu worden. Aan de andere kant zien we dat de SP ook alle scherpe randjes... wel uit het programma heeft gehaald. Er zit nog heel veel in, maar alle hele scherpe randjes eruit heeft gehaald... om toch vooral uh, regeringsveeg te worden. Dus dat zal een hele lastige strijd worden... of die twee zich voldoende kunnen onderscheiden. En wat ik, ik dus het interessante vind van, van de Partij van de Arbeid... dat ze heel duidelijk voor dat thema banen ja. kiezen. Ja. In mijn ogen is het leuke dat er echt iets zal zijn uh, om, om voor te kiezen. Uh, er, er zal een campagne, een campagne die heel erg inhoudelijk zal kunnen uh, gevoerd worden. En Europa zal daar, daar heel belangrijk in zijn. En het is eigenlijk geweldig prettig dat, dat echt scherpe keuzes kunnen gemaakt. En scherpe keuzes voor die 3% is normaal dan niet. Uh, scherpe keuzes over besparingen of mm -hmm. investeringen. Uh, dus in die zin wordt het een campagne die, die boeiend is. En, en ongetwijfeld dan een uh, kabinetsformatie Het ja, gaat al behoorlijk mee in de, in de framing merk ja. ik. Want je ja. noemt uh, uitgaven nu ook al investeringen. Ja, dus ja dat of is uitgaven. Wat, uh, ja. Ja. Kijk, hier spreekt de man van RTL Z. Ja. Uh, maar ik, iemand had van de week nog even de analyse van uh, dat we een soort cliffhanger hebben gehad. Hè. We hebben nu inderdaad heel veel politiek gehad. Dat gaat nu even stil. Uh, ja, er zijn bepaalde Partijen die daar misschien ook wel op hebben ingespeeld, dat het blijft hangen, zodat ze dan na die sportzomer de boel weer op. Kunnen ik ben heel benieuwd wat de VVD bijvoorbeeld gaat doen. Daar hoor je dus helemaal niks ja. van. Helemaal niks. Dus of die alle het kruip bewaren voor straks dan na, de, ja, na de spelen? Je kan ook te vroeg pieken, hè, Peter ja, van. Dus ja, natuurlijk, je kan te vroeg pieken. En, en, en daarom, die campagne wordt heel belangrijk. We weten dat mensen uh, op het moment dat ze in dat kieshokje staan... dat hun geheugen is zes weken... Uh, uh, uh, of gaat niet veel verder terug dan die zes weken. Dus heel veel van wat nu beweert en, en, en gezegd wordt... Uh, uh, is uh, ongetwijfeld belangrijk, maar nog niet electoraal uh, van zo'n groot belang. En dus in die zin wordt het heel belangrijk wat in die laatste maand gaat gebeuren. Ja, duidelijk. Dank dat jullie hier waren voor het Mediaforum. Peter en Peter. Peter van Zadelof en Peter van der Meers. Dan gaan we nu naar de hoofdpunten van het NOS-nieuws. Jong. Dit is Radio 1 waarnemers van de Verenigde Naties hebben het Syrische dorp bereikt... waar woensdag tientallen mensen zouden zijn vermoord. De waarnemers willen onderzoeken wat er precies is gebeurd in Masrat al-Koubert. Gisteren kregen de waarnemers geen toegang tot het dorp. Ze werden volgens het hoofd van de waarnemersmissie tegengehouden... door militairen en dorpelingen. Ook werden ze onderweg beschoten. Het Utrechtse PVV-statenlid van Hals Scheffer heeft zijn functie neergelegd. Zijn vrouw is maandag gearresteerd in verband met een fraudeonderzoek. Van Hals Scheffer verwacht veel publiciteit rond deze zaak en zegt dat hij daarmee de provinciale staten van Utrecht en zijn partij niet wil belasten. Voor het eerst dit jaar is de Duitse export afgenomen. In april daalde de uitvoer met 1,7 procent ten opzichte van maart. De afname van de export volgt op drie maanden van groei. De import nam af met 4,8 procent en dat is de sterkste daling in twee jaar. Bij een bomaanslag op een bus zijn in Pakistan zeker 19 mensen om het leven gekomen. De bus werd opgeblazen in een buitenwijk van de stad Peshawar, niet ver van de grens met Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten bij de aanslag gewond. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB, verkeersinformatie. De vrijdagmiddagdrukte. Nou, dat is al te merken op de weg. De spits begint altijd vroeg op vrijdagmiddag. Er staan nu al een tiental files. Vooral in het midden van het land en rond Rotterdam is het al druk. Dit zijn de meest opvallende files. De A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Laren en Eembrugge 6 kilometer. En op de A2 vanuit Den Bosch naar Maastricht. Dan loopt het vast bij Eindhoven. Tussen de knooppunten De en De Hoog, 2 kilometer. En verder naar Maastricht, tussen Meers en Maastricht, 4. A15 richting Europoort, tussen Hoogvliet en Spijkenissen, 3 kilometer. Er is daar een bus stilgevallen en daarom is de rechter rijstort picht. Dit is de Radio 1 Sportzomer. En verderop in die Sportzomer is uh, voor u een mogelijkheid om uh, te mopperen, te klagen. Uh, <lacht> en Van het hek hebben we daarvoor ingehuurd. Die uh, gaat met u in gesprek uh, onder de mooie titel in gesprek met Van Hek. Wie heeft dat bedacht? Ja, dat weet ik ook niet, maar we gaan het vandaag eh, toch <lacht> proberen. Het wordt de eerste dag dat we dat gaan doen, want het is natuurlijk prachtig dat wij met z'n allen bedacht hebben dat we die hele sportzomer over iedereen uitstorten. Maar misschien <lacht> denkt u wel als luisteraar, veel te veel sport of veel te weinig nieuws. Kortom, eh, laat het een beetje weten. Allerlei andere onderwerpen mogen ook, hè. Eh, moeten onze ministers nou wel of niet naar Garkov reizen? Wie moet er bijvoorbeeld in het centrum staan voor Joris Matthijsen? Eh, redden we het nog met de euro deze sportzomer? Nu Spanje misschien ook zoveel geld geleden? Kortom, overal <lacht> Waar u wat van vindt, mag u met mij over in gesprek. En u mag klagen. En u mag eigenlijk vanaf nu gaan klagen. Het heet een beetje de klaaglijnen. 0800-1101. De lijnen zijn geopend. 0800-1101. Even nog 30 seconden wachten. Want hij uh, ja, is het wel oud hockey. Maar ik moet nog wel even een sprintje trekken naar die studio. Ja, gaat lukken hoor. Ja. 15,7. <laughs> okay. Tom van der Denk, hoe laat is dat precies op de radio te horen dan? Oh, uh, Ja, Schakel. precies. Straks. Straks. <lacht> Blijft u vooral luisteren. Dat was collega Tom van het Hek. De Kansspelautoriteit gaat optreden tegen aanbieders van illegale internetkansspelen. Het is een nieuwe toezichthouder om de markt in de gaten te houden. De organisatie is op 1 april begonnen. Bij de Kansspelautoriteit houden ze zich bezig met het toezicht op kansspelen, gokken, casino's, gokverslaving en zo meer. Paul Tang is van de Kansspelautoriteit en verantwoordelijk voor het toezicht en de aanpak van illegaliteit. Goedemiddag meneer Tang. Goedemiddag. Wat, wat gaat u doen tegen die hardnekkige gokwebsites? Nou, Er zijn veel, veel van deze websites en wij hebben daarbij een prioriteit gesteld en we willen met name die websites aanpakken die zich op Nederland richten. Dus we stellen een aantal eisen, websites mogen niet op Nederland gericht zijn, bijvoorbeeld niet in de Nederlandse taal, ze mogen geen reclame maken via radio en televisie. Doen we websites dat toch, dan uh, zullen wij de handhaven optreden. Ja, wel, welke sites? Kunt u daar iets over zeggen? Welke sites u gaat aanschrijven? Nou, ik, ik ga geen reclame maken voor, uh, voor illegale websites. Nee, dat was... Maar ja. ik denk dat we dat mensen in de regel wel tegenkomen. Ja, we kennen we kennen de uh, casino's, daar moet je uh, fysiek naar binnen, maar die uh, online gok websites. Hebt u enig idee hoeveel mensen uh, daar digitaal binnen lopen? Hoe groot is die markt? Ja, dat, dat, het is illegaal. Uh, het is zwart, dus dat weten we niet precies. En dus lopen de schattingen, want die zijn er wel, die lopen uiteen. Uh, uh, het laat in ieder geval zien dat het snel groeit. Hè. Het aantal zou verdubbeld zijn sinds 2005. Uh, en de ene schatting zegt dat het zijn niet van 250.000 mensen En de andere schatting zegt dat het zijn meer dan 500.000 mensen Heel veel dus, ja. Dat zijn best... Mensen, ja. uh, gok op internet is, is verboden hè, nu nog in Nederland. Ja. Kabinet Rutte uh, wilde dat gaan regelen, maar die plannen zijn uh, door de val van het kabinet in de koelkast beland. Is dat, uh, is dat lastig? Dus Hier verboden en in het buitenland niet? Nou ja, het, het maakt het werk voor de kansvalautoriteit wel, wel lastig. Het is een groot aanbod en daarom moeten wij daar ook prioriteit in aanbrengen. Het zou voor de, het zou beter zijn als daar duidelijkheid over kwam. Dat dat wordt ook in het buitenland wel gegeven uh, op verschillende manieren. Dat is, daar is nog een politieke keuze te maken. Hey, Denemarken heeft het uh, vrij of volledig vrijgegeven. En uh, België heeft dat wat meer beperking gedaan. Maar het zijn twee landen die onlangs uh, een, een deel van de markt. Uh, uh, anders hebben ingericht. Ja, nog heel even, er was wat ophef uh, begin deze week... want de kansspelautoriteit zou zich ook gaan storten... op de controle van de, van de EK en die andere voetbalpools in, in cafés. Maar dat gaat niet gebeuren, hè? Nou, dat is onze prioriteit, dat heeft u vandaag kunnen zien... ligt bij, bijvoorbeeld bij het aanpakken van, uh, uh, van websites... die op Nederland gericht zijn. Ja. Uh, andere prioriteit is het aanpakken van gokzuilen. Dat, is meer, dat zijn meer lokale activiteiten waar wij ons zorgen over maken... En de EK-pools staan, staan niet bij het rijtje van, van prioriteit. Nee, meneer Paltang. Maar Paul dat Tang. betekent wel dat als er meldingen binnenkomen dan, uh, van pools die uh, groot oh. zijn of om andere redenen opvallen, we daar zeker achteraan gaan. Dank u wel. Paul Tang was dat gaan van de Kansspelautoriteit. Ja. De dag van de winnaars. Dag 1 van de Radio 1 Sports -over. I follow Oh, I ask you Why not always Be the ocean Where unravel? maar nummer was heel even uit mijn hoofd. Nu heb ik hem weer gehoord. En nu zit hij daar weer drie weken in. <laughs> I follow Rivers van uh, Triggerfinger. Een hey, van de winnaars vandaag, uh, die, uh, waar we vereerd van zijn dat hij uh, hier is... is Robin van Galen, waterpolo-coach. Hij was met zijn uh, gouden meiden... Uh, ja, de, de kampioen van de Spelen van uh, Peking, natuurlijk, 2008. Want ze wonnen maar zo goud. Uh, Robin, je hebt een, een boek ook geschreven over die hele missie... waar we het net al even over hadden. Uh, mijn Olympische Missie. Um, daar wordt wel van gezegd dat, dat de gemiddelde sportcoach... zou dat boek gewoon van A tot Z moeten lezen... Ja, ik denk het wel. Ik denk er zitten heel veel tips in uh, voor sportliefhebbers, voor coaches, maar ook, ik denk, ook voor, voor, voor managers in het bedrijfsleven, bijvoorbeeld. Ja. Van Marwijk hem gelezen? Denk je of niet? Ik heb een keer een interviewtje met Bert van Marwijk gedaan voor TV Rijnmond... en uh, toen heb ik hem dat boek gegeven. Dus ik hoop dat hij het gelezen heeft. <laughs> ja, vast wel, want dat is toch altijd mooi van coaches dat je. Hè, dat, ja, er gebeurt ik, ook steeds meer ja, dat je over elkaar's muur kijkt. Ja, ik heb zelf ook heel veel boeken, heel veel sportboeken staan in mijn boekenkast over van allerlei sporten. En dat vind ik heel interessant om te lezen hoe het in een man als, uh, sport gaat en wat, keuken gaat. Wat is een coach waar jij veel van opgestoken hebt? Ja, dat is moeilijk te zeggen. En niet zozeer denk ik uit een boek, maar ik denk wel uit de manier waarop mensen met de media bijvoorbeeld omgaan vind ik, uh, Bert van Marwijk, we hadden het net over hem, Ja, vind ik wel een typisch voorbeeld hoe hij dat goed doet, weet je. Hij is hij komt eerlijk over, hij komt uh, betrouwbaar over... hij komt uh, als zichzelf over... en hij is ook best wel kritisch als het niet goed is. En ja, dat zijn dingen, ingrediënten die denk ik wel uh, belangrijk zijn. Wordt je wel, oh, sorry, nee. word, je, word je ook wel eens geconsulteerd uh, over, over zaken door andere coaches? Je hebt dat boek nu geschreven, je hebt een prestatie geleverd... dat, dat weet iedereen ja. in Coachland... Ja. Belt er wel eens iemand? Uh, van, hoe zou je dit al aanpakken? Ja, nou, soms wel. Ja, of mailen of bellen. Of uh, mensen die op een training willen komen kijken. Ik ben nu clubcoach U, bij UZDC in Utrecht. En ik geef elke avond training. En komen mensen kijken. Om, uh, en ook af en toe even te, te sparren en te praten. En uh, ja, dat is gewoon heel erg leuk. Staat er in dit boek hoe je de beste coach ter wereld kan worden? Nou, dat niet, want als ik dat zou weten en als ik dat zelf zou kunnen... dan zou ik de best betaalde coach ter wereld zijn. Hè. Er, er blijft altijd wel een grijs gebied wat je niet goed kan. En net zo goed als mensen zeggen van ja, wat is nou het geheim... achter die gouden medaille? Ja, je kan een aantal ingrediënten aangeven van... nou, dat hebben we heel goed gedaan. En Zoals wel, bijvoorbeeld? Ja, een pro heel professioneel programma. Heel goed gekeken naar de concurrentie. van Wat doen zij goed, wat kunnen wij beter doen, anders doen. Um, ook specialisten ook inhuren. Uh, heel veel specialisten het team. rondom die ploeg ingehuurd. Dus we hadden een, een teammanager en een medische staf en een mentorcoach... en een, uh, twee inspanningsfysiologen en een diëtist en een krachttrainer. En een, nou, noem het allemaal maar op. We hadden heel veel specialisten rondom dat rondom team. Het Team around the team, zeg maar. Dus ja, we hebben gewoon heel veel dingen goed gedaan. Uh, maar er blijft altijd wel een grijs gebied in de zin van... Uh, dat alles op het juiste moment in elkaar valt. Dat je net het uh, geluk hebt tussen aanhalingstekens, dat iedereen in topvorm is. Hè, dat heeft ook met je periodisering te maken. Dat kan je ook zelf sturen. Maar ja, dat, uh, een dag van tevoren kan ook iemand geblesseerd raken op een training. Mm. Hè, dat geluk moet je ook een beetje hebben. En uh, dat het een beetje jouw kant op valt. We net over die finale. Kijk, als Amerika die drie seconden van tijd die bal... onderkant later inschiet, dan wordt het verlengd. En dan weet je niet hoe het afloopt. Ja, ja. Maar goed, uh, ja, het moet een beetje meezitten. Maar nogmaals, je moet dus zelf ook denk, heel veel dingen goed doen. En dat hebben we denk ik ja. ook gedaan. Nog even over het coachen, Want jij hebt dus een, een vrouwenteam gecoacht. Daar hoor je ook vaak verhalen over. Hè? Dat, is, dat, dat vergt toch een bepaalde aanpak. Uh, in, hoe ben jij daarmee omgegaan? Nou ja, het is wel zo. Ik, ik coach nu al 24 jaar in de waterpolo-wereld. Uh, en uh, ik heb verschillende jeugdteams gedaan. Mannenteams gedaan. Vrouwenteams gedaan. Het is wel zo dat je... Uh, vrouwenteams uh, is wel iets anders dan mannenteams. Niet dat het leuker is of vervelender is of wat dan ook. Maar... Het is anders. Wat, en dan, wat is dan, dan anders? Dan moet je gewoon nou, vooral de dynamiek hoe je met elkaar omgaat is gewoon anders. Als jij, ik heb met die vrouwen drie jaar lang intern in zeist geleefd, zeg maar. Uh, als je dat met twintig mannen doet, is de dynamiek anders dan dat je dat met twintig vrouwen doet. En uh, wat is er dan anders? Nou ja, uh, kijk uh, ja, voorbeelden. Weet je, als je ik koos ik nu weer een mannenploeg in Utrecht. Als er iets fout gaat, dan kan ik best zeggen... joh, je bent een lul, je had dat en dat moeten doen. Als je dat tegen een vrouw zegt, heb je toch wel een probleem. Ja. Dus, uh, je moet, en je mag best kritisch zijn tegen vrouwen... alleen je moet het wel op een andere manier doen. En het gevoel bij vrouwen is belangrijker dan bij mannen. Mannen kunnen heel rationeel denken van... Nou, Ik heb jou nodig als coach of ik heb jou nodig als medespeler... om een bepaalde topprestatie ik, ik te leveren. Ik hoef niet met je op vakantie. Nee. nee. En vrouwen moet het gevoel ook goed zijn. Weet je? je moet samen een klik hebben om wel een bepaalde prestatie neer te zetten. Dat geldt voor een coach, maar dat geldt ook voor hun medespelers. En dat is wel anders. Maar het is niet zo dat we... Dat wil ik toch even rechtzetten, want dat beeld is er af en toe... dat we meteen beginnen te huilen als helemaal we kritiek niet. krijgen. Helemaal niet, nee. Nee, nee maar dat hebben nee. we helemaal niet gezegd. Die nee, nee, nee, maar Ik heb heel vaak mannen ook zien huilen, dus ja. wat dat betreft... nee, dat, dat is niet zo. Maar het, het is wel zo dat je, ja, je... je moet daar bewust van zijn en bewust, bewust ermee omgaan, denk ik. Hm. Ja. Ik herinner me, in Peking hebben wij met elkaar gesproken... na uh, toen alle plichtplegingen... dat was gewoon één of twee dagen later... kwamen jullie in het Hollandhuis, daar zaten wij... met onze studio en uh, wij hadden ineens een heel mooi gesprek... over het geloven in. Ja, dat, dat was klopt. voor jou heel belangrijk. Nou ja, weet je. wat het, het kwam op dat moment toevallig in de pers. Ian Speelster had dat verteld. Dat ze dat uh, ja, tot wel imponerend vond. En wat is nou het verhaal? Dat is op zich wel een mooie, mooi verhaal, vind ik zelf. Een waar gebeurd verhaal. Kijk, ik ben Nederlands vormd opgevoed. Helemaal niet zwaar of zo. Of, uh, helemaal niet, uh, maar uh, ja, ik ben wel gewend met een christelijke achtergrond... om regelmatig naar de kerk te gaan. Niet iedere zondag, maar wel regelmatig. Uh, mijn opa was dominee. Uh, ik ging heel vaak met hem mee. Op zondagmorgen luisterde dan aandachtig naar zijn preken, probeerde daar iets van op te steken... als mens, maar ook als coach laten. Um, wat gebeurde er nou? Ik woonde met mijn gezin in Driebergen, vlakbij Zeist... waar we die interne trainingen hadden. En twee dagen voordat we naar de Olympische Spelen gingen... ging ik daar de kerk binnen op zondagmorgen. Niets vermoedend. Die dominee van die ochtend, dominee, dominee Timmerman, die kende ik helemaal niet. Hij kende mij niet. En ik kom daar binnen, krijg de liturgie bij de ingang... en ik blader dat eens door. En met oog valt op de titel van die ochtend, van die preek. Ja. En die titel luidde, ga voor goud. <laughs> Twee dagen voordat je weggaat naar China. Ja. ja, dat is voor mij, ik, ik geloof niet in toeval... maar dat is wel bijzonder dat dat gebeurt. En die hele preek begint, en het is een heel verhaal... twintig minuten lang over dat God een inspirator is voor de maatschappij... zoals een sportcoach een inspirator is voor zijn sporters. En dat was een prachtige metafoor. Mm. En ja, goed, dan ga je naar China. Je verliest die eerste wedstrijd notabene, maar we groeien in dat toernooi. En we winnen, we winnen, we winnen. We, winnen, we komen in de finale tegen Amerika. Amerika, moet je beseffen, dat was wereldkampioen op dat moment. Had twee jaar lang alles gewonnen. Dus wat zeg je dan tegen je ploeg? Je bereidt zijn ploeg zo goed mogelijk voor. Maar je wil ze ook vlak voor zijn wedstrijd raken. Ja. ja, en toen moest ik opeens terugdenken aan die preek. Op die dag van die finale. En een uur voor de finale of twee uur voor de finale. Heb ik die ploeg bij me geroepen. En je zou misschien een andere pep talk verwachten. Maar ik heb in die pep talk, zeg maar vlak voor de wedstrijd tegen hun. In vijf minuten tijd verteld wat mij is overkomen voor twee dagen voor vertrek. Ja. En dat ik er niet in geloof dat ik per toeval in die kerk zat... en dat ik wel geloof heb in hun kwaliteiten. En dat ik ook geloof dat op sommige dagen... de meest onverslaanbare geachte tegenstander... toch te verslaan is, als je dat maar gelooft. En dan hoef je niet voor naar de kerk te gaan... maar als je dat geloof hmm. met elkaar deelt, dan sta je al 3-0 voor... en dan moet die Westen nog beginnen, bij wijze spreken. Ja. Ja, en als je dan twee uur later olympisch kampioen wordt... dan is dat wel heel bizar eigenlijk. En dat ja. is ook het mooie van sport. Mooi verhaal. Ja, en waar Blijf... gebeurt. Het is echt, ja, ja. weet je, super zo gebeurt, zoals ja. ik het vertel. En dat vonden die, die, die sporters vonden dat ook mooi. En ja, dat komt dan later in de pers en dan wordt er opeens naar gevraagd. Ja, ja. En dat verhaal is op een gegeven moment de eigen leven gaan leiden. Maar goed, uh, dat vind ik helemaal niet erg. Um... Al, al is het maar een fractie van een zetje dat het ze meegegeven heeft. Het is mooi meegenomen. Ja, maar nou, al zou het 1% zijn. Het is misschien ja. net die 1% procent die het verschil maakt. Robin van Gaarden. Dijk is dat er muzikanten dansen niet. Romy van Gala, hartelijk dank dat jij hier was. Vreugde je op de sportsomer? Ja, fantastisch. Kijk, voetbal is natuurlijk uh, toch wel een beetje pas. Ik ben natuurlijk finance supporter. Dus uh, Vlaar in de basis ja, morgen. morgen. En, uh, <laughs> ja, en Van Persie, uh, oud Feyenoord in ja. de spits. Dus dat gaat helemaal goed komen. En uh, ja, de Spelen kijken we natuurlijk heel en met heel veel belangstelling naar uit. kan je ook naartoe. Dus. Ja, zeker. Uh, mooi dat je hier was. Hartelijk dank. Heel dank graag gedaan. Je. De Radio 1 Sportzomerbus. En die Radio 1 Sportzomerbus is in Barendrecht. Een uh, plek die uh, diverse grote winnaars heeft voortgebracht. Mark-Robin Visser is nu in het Inge de Bruin Sportfondsbad. Mark-Robin, natte voeten. Nou, ik heb van die blauwe uh, dingetjes om de schoenen gedaan. Oh ja, heel charmant. Ja, heel charmant. Dus uh, ja, het ziet er heel <laughs> erg leuk uit. En mijn gesprekspartner heeft dat niet, want die heeft speciale. Ja, die is gewoon echt zo professioneel. Die heeft hier speciale schoenen voor het zwembad. Uh, staan Maar Ja, die heb ik natuurlijk niet. Dus ik moet hier op, op die dingetjes uh, rondlopen. Wat kan ik nog meer over hem zeggen? Hij heeft een trui aan waarop staat Mr. ZPB en ZPB staat dan voor Zwem en Polo Club Barendrecht en daaronder staat 80 jaar. Bent u zelf zo oud? De vereniging is zo oud en ik ben ook zo oud. Van harte gefeliciteerd. U heeft hem voor uw verjaardag cadeau gekregen? Nee, want ik was drie weken later jarig dan dat de clubjarig was. Kijk eens aan. <laughs> Luisteraars, dit is Gerard van den Burg. En Gerard van den Burg heeft in zijn lange, lange, lange natte carrière... heel veel talenten voorbij zien komen. Heel veel winnaars ook, of niet? Heel veel. Waaronder? Inge de Bruin. Juist. Barendrecht is een beetje Inge de Bruin, hè? Ja. vooral in dit zwembad. Hè? Ja, dat is dan de zwemafdeling. En de waterpoloafdeling eh, hebben ook wel verschillende grote talenten voortgebracht. Ja, ik heb vanmorgen al eh, met de zus van Inge de Bruin eh, kennis mogen maken, Jacqueline. Ja? Dat is ook, die, mijn, ken u, die kent u ook heel goed. Mijn zeer bekend. Ja. Precies ja. ze wekelijks een keer of drie. Ja. Zeg, nou heeft u dus de gezusters, de Bruin, vanaf heel jong hier in het zwembad gezien? Ja, dat klopt. Is u toen ook al iets opgevallen? Dat was niet in dit zwembad, maar in het vorige zwembad, het vorige overdikte bad. Oh, ja, ja. zwembad, het keerpunt. Ja. Dit is in 1990 geopend. Ja. En het keerpunt was er van 71 ja. tot 90. En vertel eens, hoe was dat nou om met hen te werken? Het was geweldig altijd, ja. Ik herinner me nog van de broertje Thijs. Inge en Jacqueline zeggen altijd mijn broertje. Want die is drie of vier jaar jonger, ze is altijd mijn broertje. Ja. Ik heb het pas geleden nog opgehaald. Zeg, Matthijs, weet je nog? Ik kwam er weer klaar over je op een zaterdagmiddag. Die jongen lopen weer te pesten. Dan had ik eens kijken, wijst die jongens aan? Ja hoor, dat ja, ja, ja. was, was Matthijs de Bruin. Zeg, Matthijs, kom jij eens hier. Zeg, ik heb je nou genoeg gewaarschuwd en nou eruit. En ik wil je heel de week niet meer zien. Zo, dus u bent ook nog wel streng als coach. En een week later kwam hij terug. Meneer van de Burg, die. Mag ik weer terugkomen? Ja, natuurlijk, Matthijs. Je moet als coach soms ook streng zijn ja. voor ja. je pupillen. Ja, ja. inderdaad. Ja, ja. Ja. Maar hoe pik je nou een winnaar eruit? Kan dat? Kan je als ja. coach een winnaar zien? Je ziet uh, gauw genoeg of hij talent heeft, ja of nee. Ja. Waar zie je dat dan, dan aan? Dus aangeboren, ja. Die snappen alles gelijk. en uh, Die doen alles gelijk. Je ja. kijkt... Kijk. Als we naar de wedstrijd komen kijken... sommigen zitten te praten met elkaar... en sommige kinderen die kijken echt wat ze zich afspeelt. Wat de anderen doen en ja. hoe dat gaat. Hoe dat die senioren... En dat zit dan in, je, in het bloed eigenlijk? Dan ja. wil, wil je er zit alles... Er in, of dat zit er niet in. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Ik vroeg me af... vanochtend zit het hier nou in de lucht in Barendrecht... of zit het in de grond, dat talent... maar het zit waarschijnlijk ja. in de mens. Ja. En in de in persoonlijkheid. En in de opleiders. Bent u zelf een winnaar? Ja, ik had altijd een slechte avond als ik verloren had. Ja, oh, je moet het ook willen. Ja, inderdaad. Maar na de wedstrijd, dan, uh, vooral in het clubhuis, na de wedstrijd is alles over natuurlijk. Ja. Dan drink je wat en dan praat je wat. Juist. En dan is het weer uh, oude jongens, krentenbrood nou, het is heel erg leuk. Ik ben, het is een hele actieve vereniging waar u nog steeds zelf ook heel erg actief in bent. Eén van de grootste verenigingen van Nederland. En vanavond nog een barbecue. Nou, voor Als het de bracht... niet de hele dag blijft regenen zoals vandaag, want dan wordt het helemaal niet. Achter een hebben en een aftakje, dus ja. ik hoop dat het doorgaat. Gewoon ervoor gaan. Goed ja. Groeten uit, uit, uit het prachtige zwembad. En hartelijk dank dat u hier wilde zijn. Graag gedaan. Oké, goed naar uit Barendrecht. Ja. ja, we komen later bij je terug. Blijf je lekker lopen op die uh, ontzettend prachtige nou ja, uh, blauwe joch. schoentjes? Sofjes? Ja, lekker. Ja? ja. Oké. Okay. Ik kijk even op <laughs> hoor, de gastenlijst ze. van de... <laughs> ja, ja, inderdaad. Ik kijk even op de van de Radio 1 Sportzomer. Voor het volgende uur staat hij gepland. De man die als eerste Nederlander de Tour won 1968 praten we over. Jan Janssen is zometeen... Onze winnaar in het komend uur van de Radio 1 Sportzomer Wij zijn één. Volge TK bij de publieke omroep. Ja, dan krijg je toch even een brok van in je keel. Die moet in, die moet in. Kijk op Nederland 1. Vandaag komt Oranje ook hier met Robben. Ga naar mos.nl. Is dit de laatste penalty? En luister de Radio 1 Sportshow. Het is de tolpunt! Nederland Wij zijn 1. En nu zijn ze weer samen. Morgen in de krant gevraagd nieuwe woonbod. Bij de publieke omroep. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid?